Jobboot met het NOS Journaal. De Amerikaanse jazz- en popzanger Al Jeroen in Los Angeles overleden. Hij was 76 jaar. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Giro kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Vorige week moest hij zijn tournee afbreken wegens oververmoeidheid... en werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Daarna leek hij langzaam te herstellen... al werd erbij gezegd dat het zijn laatste tournee was geweest. Al Giro won tijdens zijn carrière zeven Grammys. Zijn grootste hit was We're in this love together. Al Giro was geregeld in Nederland voor concerten... onder meer tijdens Northy Jazz. De Nigeriaanse regering heeft meer dan 160 miljoen euro in geld in beslag genomen dat uit de staatskas was verdwenen. hoe mensen zijn aangehouden is niet bekend. Het geld is opgespoord dankzij tips van burgers. President Buhari, die de corruptie in zijn land wil bestrijden, voerde vorig jaar een klokkenluidersregeling in. Mensen die zich daarvoor melden kunnen 5% van het in beslag genomen geld als beloning krijgen. Vorige week werd door een tip van een klokkenluider bijna 10 miljoen euro in beslag genomen bij de voormalige directeur van de staatsoliemaatschappij. De man wordt verdacht van witwaspraktijken. Luchtmachtpiloten hebben door missies in het buitenland en bezuinigingen onvoldoende kunnen trainen. Daarvoor missen ze vaardigheden zoals het onderscheppen van vijandelijke vliegtuigen of één tegen één gevechten.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 Het weer droog en opklaringen vannacht 1 of 2 graden vorst. Ook hier en daar gladheid. Morgen volop zon, het wordt dan 4 tot 7 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en hogere temperaturen. Woensdag mogelijk 15 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Shiva Shambon What This is Eric Scott.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 For radio, please visit my website www.anelia-music.com.